In Jordanië is een eind gekomen aan een onderwijsstaking die een maand heeft geduurd. De leraren eisten meer loon. Ze hebben nu een akkoord met de regering bereikt over een salarisverhoging van 35 tot 60 procent. Zo'n anderhalf miljoen leerlingen in Jordanië hadden last van de staking. In de VVD wordt met verdriet gereageerd op het plotselinge overlijden van oud-partijvoorzitter Henry Keizer.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 Gemiddeld worden er jaarlijks ongeveer zeven daklozen vermoord in New York. Gisteren dus vier op één dag. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. Alleen in het noordoosten blijft het droog. De zon laat zich nauwelijks zien en het wordt 9 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 not uh -huh. ...mooie eindbasnoot. Dat was het orkest van Dick Suthalter. En hij speelt uh, hier met his London Friends... ...het stuk heette My Heart Stood Still. Dit is de tweede uur ZFM op zondag. Welkom luisteraars. En uh, vanuit het eerste uur weten we nog... ...dat aan de mengtafel is aangeschoven vandaag... Gray van den Berg, accordeoniste uit Zandvoort. Die uh, aanstaande zaterdagavond in de krocht... met een combo een prachtig uh, concert gaat geven... waar men kan luisteren en dansen op de alleen maar klanken. Het wordt niet een meezing uh, gebeuren. Mensen kennen jou, Gray, van uh, meezingen... van uh, Hollandse liedje, van koren. Maar, maar jouw... Uh, jou, uh, Hart ligt uh, zeker ook bij de jazzmuziek. Ja, helemaal 100 procent eigenlijk. Ja. Ja. Um, je bent uh, uh, ooit begonnen uh, als uh, beroeps vrij snel op jonge leeftijd als beroepsmuzikant ja. en ik heb begrepen uh, uh, van meer beroepsmuzikanten uit die tijd, zal ik maar zeggen, de jaren 50, 60, dat die dan uh, uh, ...engagementen heette dat geloof ik, hadden. En ja. dan uh, een half jaar of een kwartaal links speelden... ...en dan weer ergens anders. Ja. Drie Wa maanden. Drie maanden? Ja, ja. Ik was 17 jaar. Zeventien jaar en dan ging je beroeps? Zeventien jaar en toen kwamen er een paar muzikanten bij mijn ouders thuis. En die vroegen of ik mee mocht met de band naar Groningen. Nou, mijn moeder zei natuurlijk gelijk mee. Ja. In die tijd was het natuurlijk schande... Er, er komt toch niet een meisje naar Groningen of waar ook heen. Met, met allemaal kerels. Maar, maar en met allemaal mannen natuurlijk. Ja. En uh, Dat was een orkest met uh, vier mannen. En, maar ze vonden het een beetje saai. Want uh, uh, die mannen die stonden natuurlijk altijd meestal in smoke gingen. Het waren net pinkwins eigenlijk. Ah, ja, ja, dat ja. had je die tijd. Ja. En ze vonden het leuk als daar een meisje of een vrouw bij zat... die een beetje fleurig eruit zag... Nou ja, ik heb mijn zin toch doorgedreven, gelukkig met mijn vader samen. En ik ben daar begonnen, oktober was het, ik vergeet het nooit. Zo. En ik was 17 jaar. Jeetje. En ja. dan kom je in zo'n wilde, vreemde stad eigenlijk, met, met. je kent daar niemand. Maar ja, ik was er wel snel ingeburgerd. En dat, uh, dat hele proces heeft zeven jaar geduurd. Ik had nooit vakantie. We gingen drie maanden naar van uh, Groningen vandaan... bijvoorbeeld naar Maastricht. En dan ging je ook weer drie maanden zitten? Het was drie maanden. Ik en, en, en, en, en en... ging via de arbeidsbeurs. dus ik kreeg officieel steeds een contract. Ach, en, en wat voor gelegenheden speelde je dan? restaurants ja, of Ja, dat waren eigenlijk een beetje... hoe moet ik het zeggen? S maakten we veel licht klassiek bijvoorbeeld. Want oh ja. toen zaten de mensen daar met een kopje koffie... of een kopje thee of wat dan ook... En ja, dan werd er geroezemoes een beetje in een wijde achtergrond. Ja. En die, er waren twee van die muzikanten bij die een geweldige mooie stem hadden. Dus die zongen dan wel eens een duet uit de parelvissers. Oh, ja. Of zo. Ja. Maar ja, ik moest overal mee meedoen. En ik had wel ja. muziek voor, maar dat begreep ik helemaal niet wat er allemaal stond dus bij mij ging het gewoon van mijn gehoor. Ja, ja, jij bent begiftigd met een uh, absoluut gehoor. Ja, met, ja. Al, gelukkig. Dat, dat is een gave die ja. je krijgt. Hoor, Dat is niet knap. Daar ja. hoef je niet voor te leren. Nee. En jij zegt... Ook. Ik hoorde je zeggen... S'middag speelde je wat lichte muziek. En s'avonds? Nee. Nou, s'avonds gewoon gezellige muziek. Oh ja. ja. Veel Engelstalig toen ook. En, en, en als je daar dan drie maanden gezeten had... dan ging je weer naar een andere plek in het ja. land. Ging, en toen was alles nog met treinen trein. Hè. Ja. Dus dan gingen dat drumstil mee. En ja. De bassist. Maar goed, het ging, je bleef die, alle dagen en die drie maanden... verbleef je gewoon intern ergens. Ja. Ook ja. wel eens in de plek waar je speelde. Ja. ja dus we werd van tevoren ja. moesten we dat allemaal wel regelen. Dat deed ja. dan meestal de orkestleider. Ja. Die zorgde ervoor dat wij in, in een pension of in een hotel terechtkwamen. Ja ja Het doet me een beetje denken aan de, de gloriedagen van, het, van het, de voorloper van, van... of de voorganger, moet ik zeggen, van XL. Queenie had ook een beetje die sfeer nog in de, in de nadagen. Ja, dat er ja, een pianist ja, zat, maar ja. was, natuurlijk was het, werd het al minder dan een heel orkest. Ja. ja. En uh, uiteindelijk heb jij een, een, een eigen orkest gevormd. Ja, dat was na zeven jaar. Toen had ik er genoeg van. Van alles maar, hotelletjes en zo. En, en toen kwam ik weer thuis. En toen dacht ik, ik ga, ik ga gelukkig wat anders doen. Inmiddels, ik had, ik had nog, we hadden nog thuis een broertje. En die was ook, dat merkte ik al heel snel, muzikaal. Die heb ik in slaap gespeeld met accordion steeds. Want anders wilde hij niet slapen oh, ja. toen hij klein ja. was. En die. Uh, Zat tegen mij maar te praten van, oké, kan ik niet bij jou komen? Laten we een band beginnen. Nou, op een gegeven moment zijn we er toch maar eens om de tafel gaan zitten. En toen zijn we er, uh, met een trio begonnen. Dus ik zat daar met accordeon. En dan mijn broer, die is basgitaar. En allebei met zo. Ja. Oh, ja. En, en, en, en een slagwerker. En een slagwerker erbij. En hoe heette de trio? En uh, we waren heel erg hard op zoek zoeken naar de namen. Dat werd later Rainbow Trio. Rainbow Trio? Want wij vonden three. dat Somewhere Over the Rainbow vonden. We was dat jullie tune? Hebben. Ja. Dat was tune. Ja. En ja. is dat ook de reden dat jij... Uh, want ik had je gevraagd om ook nog een greep in je platenkast te doen. Ja. En jij hebt onder meer meegenomen uh, Tony Bennett met Somewhere Over the Rainbow. Oh, heerlijk. Nou, dat gaan we even ja. draaien.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 Stops Dat was uh, meneer Tony Bennett met uh, Somewhere Over the Rainbow. Hij is nog steeds actief. Een geweldige stem nog steeds. Ongelooflijk. Dat is, ja, ja. is volgens mij stem. al uh, tegen of in de negentig. Zou het? Ja. Ja, oh, ja, ja, oh, daar ja. hebben we nog iets te gaan. Ja. <laughs> <laughs> um, uh, we hadden het over uh, jouw uh, op, jou, uh, optredens. Uh, ik, ik heb uh, van jou begrepen dat jij uh, ook improviseren erg leuk vindt ja. en uh, graag doet. En ja. Dat is natuurlijk uh, de kern van uh, alle dat ja. Wat is er nou leuk aan, en bijzonder aan improviseren? Wat is improviseren? Dat is natuurlijk verder gaan op een thema... op het themaatje wat je eerst laat horen. Maar waarom is dat leuk? Ja, ik, het, het hoort gewoon erbij, vind ik. Je, je kan moeilijk steeds maar de melodie blijven spelen... Ja, dan zou je steeds dat, dat hetzelfde spelen, ja, dat, ja. Dat wordt een beetje saai. Ja. En het, ja, ik weet het niet. Het gaat gewoon kriebelen bij je van binnen. Ah, je ja. moet het gewoon doen. Vind je het uitdagend of vind je het spannend? Ja, nou, uitdagend vind ik het zeker. Ja. ja. Want je moet natuurlijk in een bepaalde... Uh, je bent in een bepaald akkoord bezig. En daar moet je in blijven. Of je moet er, eruit, dat kan ook. Dat je het volgende akkoord neemt. Ja. Maar dat moet wel allemaal in een kopje zitten. Ja, ja. En dat, is, dat, is, dat geeft die spanning daaraan. Nou, ik heb een mooi voorbeeld van uh, uh, um, improviseren op de, op de of het accordeon. Is het ja. de of het? De accordeon, De accordeon. Uh, Op welke leeftijd ben jij, had jij voor het eerst een accordeon? Uh, met 13 jaar, denk oh, ik. Oh uh, ja. En degene de, de die ik nu laat horen, komt ook uit jouw Dat Die begon op zijn negende... Ja. En uh, dan heb ik het over uh, Art van Damme. Art van Damme. Ja. Die is, uh, uh, uh, uh, in komt volgens mij zijn oer- of voorouders. Dat waren Nederlanders natuurlijk. En uh, ik ga laten horen een prachtig stuk van hem. The Man I Love. Nou, heerlijk. Vandame, uh, heb je daar iets aan toe te voegen Ja, hier word je stil van. Hè? Ja, geweldig, hè? Zo geweldig. Kun jij, uh, uh, uh, kan de luisteraar horen, kan jij horen... of iemand nou op een klavierakkoordeon of een knopakkoordeon speelt? Nee, dat denk ik niet. Nee. Jij speelt, nee. je hebt heel je leven heb, op klavier ja, gespeeld. Ja, mijn vader vond dat voor een meisje toen leuker staan als dop. Ik heb er altijd spijt van gehad, want ik had eigenlijk wel... ...dopklavier willen hebben. Want? Nou, omdat je aan improvisatie... ...het ligt allemaal dichter bij elkaar. Dan kan je nog sneller en nog handiger. Dan, dan kan je nog sneller. Johnny Meijer was bijvoorbeeld iemand... ...die, ja? uh, die ja? een knopacordeon had. Ja. En, de, oh ja, ja. En, oh ja. en kan je dan horen, kon, kon je nou net horen... ...of die Art van Dam dan op een knop... ...of op een klavier speelt? Nee, dit, nee, vind nee. ik niet. Nee. nee. Ik vind dat technisch al zo knap wat hij ja. doet. Hoe vaak moet je een accordeon stemmen? Nou, ik, ik, ik zou het niet weten. Ik heb de mijne nog nooit laten staan. <laughs> en die is alweer wat jaartjes Ja, uit. Ja. Ja. Ja. Maar dat, ik dat... denk als je het maar goed behandelt... en ja. niet dat die uh, de goed droog staat... Ja, dat die niet, niet in een vochtige vocht. ja, ruimte ja, staat en zo. Ja. Ja. Ja. Nou, we gaan uh, nu luisteren naar een, uh, een, com een combo... met de sfeer zoals die aansta uh, vol aanstaande zaterdagavond in de krocht gaat ja. zijn... Trouwens, alles wat we nu horen gaat in die sfeer. Weliswaar um, zonder accordeon. maar wel een lekker swingend uh, groepje. En dat is uh, Jay McShan op de piano en L. Casey op de gitaar. En er zit nog een bas en een, sla en een slagwerk bij. We gaan luisteren naar het stuk Anything. Jay McShane en zijn combo. Uh, ik zit aan deze tafel met Gray van den Berg, accordeoniste uit Zandvoort. die aanstaande zaterdag in de Krocht. een concert geeft. Uh, waar, uh, met als bijzonderheid dat het niet alleen prachtig jazz spelend combo is. maar dat er ook uh, gesteld kan worden. Dus twee vliegen, één klap voor de luisteraars. en de liefhebbers van jazzmuziek. en de mensen die van dansen houden. Gray, uh, jij komt oorspronkelijk uit het Rotterdamse. Ja. En uh, toen, jij, uh, ben je vandaar, uh, toen jij met je eigen trio begon, ja. beperkte je je toen hoofdzakelijk tot, de, tot het, het westen van het land? Of ben je van, hot, van Groningen tot Maastricht met je? Nee, nee. We, we zaten veel. Je had genoeg werk. Heel veel, ja, ontzettend. Ja, ja ik zeg, we, we, we snappelden minstens drie keer per week. Ja. En dan hielden we de boot een beetje af, want dan ja. werd het een beetje te veel voor het ja. goede. Ja. Want het waren natuurlijk wel avonden van 8 tot 1 uur. Ja. En dan gebeurt het om 1 uur wel eens dat zo'n uh, man waar je voor werkte zei. kan er nog een uurtje bij, want het is zo gezellig. Dan was het van 8 tot 2 hè? Ja. Staan met de accordeon, want ja. ik wou niet zitten. Oh ja. Want dat vond ik net. Ja, ja. ik vond het niet netjes staan ja. zitten met een accordeon. Je bent nog echt nu van de oude stempel. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ik het Geweldig. Nou kan ik niet meer, want die accordion die weegt 14 kilo. En, en dan ga je daar maar eens vijf uur mee ja. staan. Ja. Zo, dat, ja. dat kan ook niet. Nee. Maar uh, ja, wij hadden ontzettend veel werk. Ik ben ook jaren het huisorkest van Feyenoord geweest. Ach wat leuk. Feyenoord was een supportersvereniging. Ja. En die vierde van alles natuurlijk. Er was altijd wel iets te vieren bij Feyenoord. Ja, daar hadden we altijd meestal op zaterdagavond zaten we daar. Maar dat was niet dat de avonden waar het jazzpubliek kwam luisteren nee, naar de improvisatie. Nee, we maakten toen op de top 40. Oh ja. Dus dat jazz yes ben ik eigenlijk later weer ja. ook toch mee begonnen. Ja. Want uh, dat improviseren zat er natuurlijk wel bij. Ja. Maar wij zongen natuurlijk echt. Ik, ja. ik had de hele dag op donderdag. De radio aan staan en dan kwam de top 40. Oh, de nieuwe top 40, ja. En die ging ik allemaal opnemen en dan belde ik mijn broer via dat nummer, dat nummer. Ook Frans ja. of Spaans, we zongen van alles. En dat werd fonetisch opgeschreven door hem. En dat, en dat we repeteerden ja. het nooit. We, we kwamen op de snabbel en we begonnen gewoon ja. die nieuwe nummers te zingen. Ja. Ik weet uit ervaring dat. Uh... Uh, muziek, uh, muzikanten die uh, in zich hebben om uh, prachtig te improviseren, ja. dat die ook uh, um, hun hand niet omdraaien, inderdaad, voor om tussen aangezekt gewone popmuziek of feestmuziek ja. te spelen, omdat ja. daar ook enorm veel geïmproviseerd wordt. Ja. Uh, op een zodanige manier dat de, de mensen die uh, uh, niet zo jazz-minded zijn, het toch geweldige muziek vinden. Ja. Ja. Leuk. En in Rotterdam, als jij uit Rotterdam komt, dan moet jij ook gekend hebben de wereldberoemde Matt Matthews. Ja. Dat was natuurlijk een Rotterdammer. Ja, dat was een Ja, Ik heb er mee gespeeld ook. We hadden eens in de maand in Rotterdam ook in een zaak en uh, een, eigenlijk een café. En daar kwamen, eens in de maand kwamen daar alle accordeonisten bij elkaar. Want dat was toen een beetje een weggedouwd instrument, ja, ja, ja. weet je wel? Dus Zat er ook uh, Jaap Valkhoff bij? Ja, Jaap Valkhoff. Uh, met Matthews. Met Ertus en uh, Thijs de Wijs. Maar die heette dan Ted Valerio. Oh ja. Ja, allemaal van die heerlijk, Maar allemaal met knopaccordeon hè? Ja. En dan kwam Tante Greep binnen met de accordeon met pianoklavier. Ach, en dat was dan bij een uitdaging, want dit was echt jazz. Ja, ja. Allemaal, met Matthews ook, ze speelden allemaal jazz. En begonnen te improviseren. En dan ging ik met mijn accordion en dan wilde ik daarboven zitten. Ja, weet ja, ja, ja. Dat was gewoon een uitdaging ja. voor mij om het anders te doen en sneller nog te doen. Ja. en Ja, heerlijk. Dat je, we keken er allemaal naar uit dan die doen we donderdagmiddag. Maar met Matthews later, ja. Die is, die is uh, op enig moment naar Amerika gegaan. Ja. En hoe lang heeft hij er vele jaren gespeeld? En ja. Hij, heeft het, hij is opgeklommen tot uh, het, het wereldberoemde stukje... uit, uh, uh, uit de film met uh, um, Doris Day en uh, p -p -p -p -p uh, uh, True Love. Hè. True speelt Love speelt hij als, dat beroemde ja. Vorst, ja. wereldberoemde voorstukje. Mooi, vorstukje. mooi. ja. ja. Uh, met Pietrox me, was echt een man van de ballet. Ja. Want dat, was, dat vond hij het fijnst om te doen. Ik uh, heb voor me liggen uh, uh, een stuk van de CD van Met Matthews. En dan uh, gaan we eens kijken wat hij ervan bakt. Nou, dat is natuurlijk onereerbiedig gezegd, want het is natuurlijk fantastisch. Ja. Um, George on my mind ga ik okay. laten horen. Um, dat was weliswaar het sextet van Matt Matthews. Maar uitgerekend dit ene nummer um, <laughs> doet, hij, doet hij niet mee. <laughs> te spelen al de leden van zijn uh, combo. Maar zo, zo komt hij. Uh, wacht even, één seconde. Zo komt hij er niet vanaf. We gaan nog een stukje luisteren uh, van Matt Matthews en nu op zijn accordeon. Meditation. Hetzelfde combo, maar dan nu volledig. Weet je wat zo trist is? Hij is natuurlijk in Amerika geweest toen, de hele tijd. Hij heeft hier heel veel geld verdiend. Maar hij kwam helemaal berooid terug naar Rotterdam. Hè. Als een armoedzaaier liep hij erbij. Zo verschrikkelijk. Ach. Dan denk ik, bestaat het. Ja. Zo'n talent. Hè. Ja. En trouwens, dat net dat zingen van Trolaf, dat was Chris Kelly... Ja. Ben Crosby. Ben Crosby, ja, ja, ja. ja. Ik heb nog een, een anekdote zelf uh, te vertellen. Ik meegemaakt. Um, ik uh, begeleide op enig moment Johnny Meijer... bij een, uh, een grote accordeonwinkel in Amsterdam. Yeah. En dat was uh, op een mooie zomerse dag buiten. En daar speelde hij uh, op accordeons van die winkel... als een soort uh, demonstratie. Ja. Yeah. En toen stond een hele grote kring was er omheen. Met mensen, allemaal accordeonliefhebbers. En uh, aan spelen, spelen. En op een gegeven moment uh, uh, week de kring. En er stapte een man in die kring. Met een, ik zie hem nog komen met een lange kemmeljas. Oh ja. Hele sierlijke, mooie, mooie snit. En er werd gefluisterd, oh dat is met Matthews. En uh, dat was kennelijk ook zo geregeld door die, uh, door die uh, eigenaar van die winkel. Ik heb nooit geweten of die nou ongevraagd of gevraagd kwam. Maar binnen de kortste keren had hij een accordeons in de nek hangen. En iedereen die tot dat moment Johnny Meijer voor Johnny Meijer na had geroepen... Uh, die was ineens uh, met, met Matthews is... voor. Ja. En uh, uh, Meijer die sprak toen uh, tegen het combo dat hem begeleidde de historische woorden wacht even ik zal hem ik zal hem krijgen ja. en uh, vervolgens was er uh, een, een enorme fantastische uh, accordion battle. waar ze elkaar uh, steeds uh, verder overtroefden ja. en uiteindelijk uh, de glansrijke winnaar was toch Johnny Meijer. Ja, maar het was ja. een uh, als je dat opgenomen had toen was het een geweldig uh, een geweldig gebeuren Ja, dat zal best wel. Ja. ja. Um, uh, jij bent uh, verlands speler geweest en uh, uh, overal heb jij uh, je brood mee verdiend en je hebt uh, ontzettend veel gespeeld. Um, en uh, toen ben je uh, uiteindelijk in Zandvoort terechtgekomen. Ja. Dan heb jij uh, een, je, je man ontmoet die ook uh, uit de kanten van Rotterdam oorspronkelijk kwam, maar in Zandvoort woonde. Ja. Sjak. Um, en uh, toen ben je hem gevolgd ben je naar. Zandvoort gekomen. Ja. En uh, uh, ja, hier was natuurlijk minder emploi uh, om, om jazzmuziek te maken. Toch? Wat hier hier was minder employ om jazzmuziek te maken. Ja, maar ja, dat gebeurde gewoon niet. Want er was toen een, een televisieuitzending geweest en uh, daar hadden de mensen mij gezien. Dus. Toen kwam ik hier eens antwoord. En toen zei er een mevrouw, Albert Heijn, tegen mij... Oh, u bent een bekende Nederlander. Nou ja, het zal wel dan. Maar dan krijg je zo'n stempeltje opgedrukt Van dat ze je dan gehoord hebben. Dat ja. was toen eigenlijk van de balletent. Ja, ja, ja. Dat was natuurlijk een heel ander genre De balletent was een, een zaak waar je in Rotterdam heel veel speelde. Maar dat was ja. uh, natuurlijk van alles wat behalve jazzmuziek. Behalve jazz. Ja, was, maar we, uh... deden, we deden enkele keer tussendoor ja. dat... dat had ik ook afgesproken. Ja. Maar uh, dat was echt Nederlandstalig ook. Ja. En uh, het was wel leuk dat er natuurlijk een film van gemaakt was. En dat ze dat hier in Zandvoort ook gezien ja, hebben. Ja, ja, ja. Maar dan wordt het je ja tot opgedrukt. Ja, dan, snap ik. Dat hè? snap ik. En, uh, je, ja. je, je moet smartelijk maken. Daarom is het natuurlijk des te leuker dat je aanstaande zaterdag ja. hier aan de slag ja. kunt. Ja. Met een combo. Uh, in mei heb je ook hier gespeeld? Afgelopen ja, mei, ook ja. in de krocht. Ja, hebben we er ook gezeten. En, en dat is dan zo... Ja, ik vind dat zo wonderlijk. Uh, en er komen de muzikanten binnen. Je kent elkaar helemaal niet. Ja, ik kan jou natuurlijk wel. En ik kan natuurlijk Dick ja. Ja, achter de piano. Want dat is ook... een Dick Barton woord. uit, Dick uit geweldig. Heemstede, ja. ja. Echt geweldig. Maar er waren twee andere muzikanten bij, ja. Waarvan je alleen maar moet hopen dat ze het kunnen. Ja. En dat zijn natuurlijk ook jongens die ja. beroepsmatig spelen. Nou, en dan ga je daar zitten met z'n vijven. Ja. En je telt af op vier, vier tellen. En je begint en dan is het of je al jaren met elkaar ja, werkt. Dat is, dat is zo ja. wonderbaarlijk. Ja. Ja. En die improvisatie, alles klopt. Ja. Alles klopt. Ja. Dus uh, we hadden toen nog, jammer genoeg niet veel publiek. Maar ik heb zelfs zo... Ik heb genoten voor tien mannen nou, toen ik daar zat. Nou, aanstaande zaterdag gaan we kijken ja. wat het, uh, ja. of het uh, dat overtreft. Ja. Um, even terug naar uh, jouw man in Zandvoort. Jij hebt op jouw repertoire... heb jij één lied dat jij uh, altijd speciaal voor hem zingt. Ja. En um, dat is het lied... Uh, ik zing dit lied voor jou alleen. Ja. Dat is geschreven door Joop Beerta... Uh, jo was een bekende uh, muzikant. Ja. Ook volgens mij het, die kwam volgens mij uit het, uit het oosten van het land. Zijn dochter die heeft het stokje overgenomen. Dus die zingt en speelt piano. Dit terzijde. Ja. Uh, ik heb nu een uitvoering van dit nummer gespeeld door Harry Moten. Heerlijk. Harry Moten is natuurlijk ook niet de eerste de beste. Die, uh, oh, ja. Die, maar die had pianoklavier, hè? Die had pianoklavier. Ja. We gaan hem, we gaan ja. hem horen. In de, op deze cd zit een klein uh, hapertje... maar dat mag ons niet uh, weerhouden om uh, het stuk te laten horen. Ik zing dit lied voor jou alleen, Harry Moten. dit lied voor jou alleen. Speciaal voor Jacques van den Berg. En het werd gespeeld door Harry Moten. Uh, behalve dat er vanmiddag in uh, de Krocht een prachtig jazzconcert is met de Rosenbergs. Is er nog meer te doen. De mensen die om welke reden daar dan ook daar niet heen gaan. Vanmiddag in de Philharmonie in Haarlem. De finale van de Dutch Blues Challenge. Om half drie begint dat. Met Big Bo, Dave Warmerdam Band en Robert Vossenband. Band. Dan hebben we in de Haarlemmerhout, in het Theehuis... Walter Kiers, die speelt daar. Uh, uh, uh, ook vanmiddag in het Hemeltje. Dus Walter Kiers begint om twee uur in de, in, uh, de Haarlemmerhout. Het Hertenkamplaan. In het Hemeltje vanmiddag uh, onze eigen Adam Spoor... met zijn Flower Town Jazz Band, 14 uur het hemeltje in Bloemendaal. En in Zandpoort-Zuid. Daar hebben wij vanmiddag uh, om half vier. Bij het station in Brasserie de Boemel. De Benny Goodman Revival met onder andere Bernard Berghout, dokter Bernard Swinks. Ik ga nu iets laten horen van een Belgische accordeonist. Die ook uh, fantastisch saxofoon speelt. Maar dit terzijde. En dan heb ik het over Ronnie Verbiest. En die heeft een cd opgenomen waar hij alleen maar composities van Dave Brubeck speelt. En ik ga nu laten horen de Broadway Bossa Nova. Oh, dit, was, uh, uh, dit, was, uh, uh, dit is Ronnie Verbiest. Dat is weer een heel andere uh, muzikant, een heel andere stijl, hè? Ja, okay. ja, ja vind ik wel. Ja. Ja. Um, aanstaande zaterdag uh, in de Krocht ja. kom jij met je combo. Ja, gezellig. Jessie Klanken. En uh, hoe laat begint het? Uh, wij beginnen om 8 uur, maar om half 8 is de zaal al open. Oké. Okay. En, da en daar begint ook de Oké. Okay. Dus mensen die allemaal gezellig komen... Ja, die, uh, kunnen vanaf half acht terecht. Kunnen vanaf half acht Aanstaande terecht in de Aanstaande zaterdag 12 oktober in de kocht. Ja. Nou, um, we zijn een beetje tegen het einde. En dat kan niet anders dan met... Uh, uh, we hebben nog één plaatje over uit jouw platenkast. Johnny Meijer. Oh, heerlijk. Laat horen. En die heeft uh, als, be als begeleiding... heeft hij... Uh, Frits Landersberg op de vibratorfoon, John Engels, ja op het slagwerk. Ach. En uh, we gaan eerst luisteren naar uh, Rosetta. Onneerbiedig, dames en heren, luisteraars, uh, ga ik uh, door de muziek heen. Maar het is al bijna tijd. Ik wil Grij van den Berg bedanken voor haar komst naar de studio. Graag gedaan. En heel veel succes wensen aanstaande zaterdagavond, 12 oktober. Ingebouwde krocht met je swingende jazzcombo. En vanmiddag gaan we naar, natuurlijk naar de krocht, naar de Rozenbergs. En uh, volgende week zondag zit hier een collega-presentator. Fijne dag allemaal.